Moet je er horen. Het is zo heerlijk. Ik ben er net uit. Ik sterf van de kou. Ik ga van die koffie drinken. Het is helemaal niet koud. Ja, zuster. zuster. kijk eens. Kijk eens. Kijk eens. Kijk eens. Kijk eens. Daar daar, Kijk eens. Kijk eens. is eens. Kijk eens. Kijk eens. Kijk Kijk hier, Kijk, kijk, kijk hier uh, uh, eens. Ja, ja. Ja, ik zie het. Is het. Met ga om, op. Ja, <approve> Kijk Dat is een vuurtje, hoor. Ik heb je het gezien, daar? Ja. Wat dan? Ik moet straks even kijken. Dat is Wim Zonneveld. in die Die daar? Ja. Wel, nee, dat is mijn, dat is mijn zoon Arie Pruiselaar uit Berkelijs. Die, die daar? Uw zoon? Ja, dat is mijn zoon. Ik ben de oude Arie Pruiselaar En hij is de jonge Arie Pruiselaar. Ja. In ja, dat zeggen ze wel meer dat hij op die voetballen lijkt. Voetballen oh komen Nou, in Sannega, van is cabaretier. O ja, paardensport. Nee, oh, toneelspeler, conferentier, Sannega. O, doe maar. Nou, ik heb een uitdragerij en mijn zoon Ari die logeert bij mij. Hij wou namelijk een caravan kwijt. Nou, ik heb het gezien, ik zeg, joh, dat vork, daar begin ik niet op. Hebt u een uitdragerij? Ja, ja, ik uh, verkoop alles. Van duikboten tot corsetten. Zeg, als u eens wat nodig mag hebben, hier is mijn karretje. En uh, uw zoon heeft een caravan te koop. Ja, dat zeg ja, ik toch. Uh, dan moet hij doen of hij Wim Sonneveld is. Dan verkoopt hij hem zo. Doch u. Die dame, hè, die u dat zeggen. die ja, ik denkt ik ook dat het Wim Sonneveld is. Die staat onder te wachten voor een handtekening. Als hij nog volhoudt dat hij Wim Sonneveld is, dan koopt hij die caravan beslist. Is het Wim Ja, en dan moeten ze wel gauw even gaan zeggen. Yes. Voordat ze hem aanzetten. Ja, ja, ja, ja, ja, nou bedankt, bedankt voor die tip hoor. Gaat net dat de kleephout toe. Meneer Bordevol, meneer Bordevol, hebt u gezien dat Wim Son wel daar? Nou, en als enig, hè? Hij heeft mijn handtekening beloofd, maar ik zie hem niet meer. Nou, dan ga ik wel even met u mee, want hij is alleen de kleedlokje, zei ze. Hij gaat verkleden, we gaan er samen even. Oh, ja, ik zie het, meneer Son, wat enig dat u er nog bent. Misschien wilt u hier uw handtekening even zetten voor uw dame. In dat boekje als u. Wat een ontzettend klik van u. Je hebt zeker geen tijd om eens een keer een uh, kopje koffie bij ons uh, te komen drinken. Ja, maar koffie wil er altijd wel in. Oh, wat ontzettend aardig. Nou, hier hebt u mijn adres. Als Dank u wel hoor. Zeg zo meteen dan om half twaalf. Oh, ergens. Ach ja, dat komt prachtig uit. Oké. Okay. Ja. Zeg, hou nou vol dat u weer zonneveld bent. Nou, ik zal het proberen hoor. En kunt u misschien die van ander kwijt. Ja, maar zeg, kan dat nou wel, die onverzoenlijke praktijk? Ik bedoel, is het uh, zedelijk wel verantwoord? Nou, ik hou niet van die dingen die onverzoenlijk zijn en niet door de beugel kennen, ah, U ah. moet niet vergeten, ik kom uit Berkel en Rode reis, ah, nietwaar? Het is toch een grap, We dus het als een grap. Ja, dat zei pa ook. Oh. Pa zei ook, het is een show, kjo, en een show kun je doen.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 Heb u er ook al in te koop dan? Ik wil het u zo spreken. U oh. zegt, ik heb een fraaie caravan te koop. Zo goed als nieuw en in prima staat. Ja, ik heb een fraaie caravan te koop. Zo goed als nieuw en in prima staat. Nou, bijna goed. Alleen, oh, nog een tikkeltje. Maar het zal best lukken, hoor. En Zeg, een tien uh, voor mij. Uh... 10% procent voor jou? komt voor elkaar, hoor. Oude mug. <laughs> zo werd een dag die zo ontspannen begonnen was...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 uh, als je opzij zijn meneer Bordevol, ik moet eens zuigen. Moet ik alle twaalf zilveren lepeltjes poetsen voor één zonneval? Laat zijn op opzij, meneer Bordevolk. Uh, hij kan nergens rustig zitten. Dat hoeft ook helemaal niet, wij zijn allemaal druk bezig. Zeg, Jet en Bert, zouden jullie niet vast jullie balletkleren aandoen? Balletkleren? Ja. Ah, ja, ze dansen zo schitterend, klassiek die twee. Oh, ja. oh, ik begin het te snappen, ze moeten dansen voor... Maar wat is er nou voor belachelijkza? Ik, ik heb gezegd, meneer Sonneveld heeft verstand van kunst. Misschien mogen jullie wel bij hem komen in de cabaret. Ja, natuurlijk. Nou, maar dat zal vast gebeuren, hoor. Is dat nou zo lachwekkend? Nee, helemaal niet. Ze worden vast aangenomen door Wim Sonneveld. Nou, ze worden nog wereldberoemd. Dat is zijn meneer nee, zeg. Niet dauwen met het lichaam. Niet dauw helemaal niet, man. Meneer Bonneveld. U zit in de zilverpoet. Hey, kijk, dan goeie goed. Ja, het is aan goed. Ga Je nooit meer af. No. Ik heb het wel weer gemerkt, hoor. Ik ben hier niet welkom. Maar ik ga wel weg. En ik ja. wens jullie veel succes. Ja. En veel plezier. En groeten aan Wim Zonneveld. Heft het? Zo, kinderen. Is het nou een beetje netjes? Ik ben nou er gewoon zo zenuwachtig van. Zuster, luister eens. Ja. Opa, zit wel. Ja, dat weet ik. Hij komt er zo meteen ook bij. Zou je nou eens een keertje met opa kunnen praten? Waarover? Nou ja, hij heeft dat jikkertje weer aan. En het, uh, en, uh, het is zo beschimmeld, zo langzamerhand, in dat kale petje. En als je die trui ziet van... Gert! He? Je schaamt je toch niet voor je eigen opa, hè? Daar gaat het helemaal niet om. Ja, maar uh, moet ik daar nou iets over zeggen? Niks. Dat doe ik niet, hoor. Ik schaam helemaal niet voor mijn opa, maar ik zou het ook wel eens een keertje... ...leuk vinden als je er een beetje aardig uitziet. Hmm. Yes. Nou ineens. Ja. Nou ineens, een hoge gast komt.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 Maar het lukte toch om de badkamer in te praten. Hij heeft zichzelf in het nette pak. Hij was echt het heertje. Maar of hij daar nou zo gelukkig mee was. Opa. Oh, geef die alle kleren maar hier, Gerrit, dan kan ik ze laten stomen. Niks ervan niet om te moeten maken, <tie> te stomen. Wat gaat hij daarmee doen? Weet ik niet. Misschien uh, weg gewoon in de gracht. Dat is gemeen. Hey, zeg, ik heb ook nog een, een fijne schoenen voor hem. Ja? Opa is opa's meer als jullie hem afstromen en op te... Ach, zeur niet. Nou, ouwe, zeg, dat ziet er fijn uit, opa. Keurig, opa. Keurig. Alleen de, de pijpen, hè, die zijn ietsje te lang. Die zullen bij zo lang even wat moeten omslaan. Nee. Ja, zo, dus ook één. o, o, wat in en in, keurig. Wat een ellende. Nee. Dat is mijn eigen koffie nou? U bent nou zo waardig, opa, een echte heer. Nee, ja. dat is mijn goed? Mijn eigen goed. Ach, laat nou maar opa die ouwe vorm. Goh, Waar heb je ze gelaten? De zuster heeft het niet gedaan. Gerrit. Je moet niet boos zijn op Gerrit, opa, hij deed voor uw bestwil. Straks komt Wim Zonveld op bezoek en hij wou zo graag dat u dan. Uh, ja. Hij vond.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 daar is hij! Hij zegt Wim Zonneveld niet. Ga open doen, open doen. Ja, dan blijf ik maar hier. Oh, ik ben dus niet verkeerd. Nee, ik ben Ik dacht even dat ik verkeerd was, dank meneer Zonneveld. Hoe maakt u het goed? U samen? Ja, meneer Zonneveld. Dag, mevrouw. Wat eden dat u er bent. Het is een enorme eer voor ons. Nou, dat voor mij zin. ook hoor. Dag, meneer. Meneer Zonneveld. Hoe maakt u het ook goed? Zeg ik hier gaan zitten? Ja, gaat u zitten? Ja, graag hoor. Om meteen maar eens met de deur in huis te vallen. Ik heb iets meegebracht voor de zuster: <laughs> een komkommer. Hij is uit Berkel en Rode Reis dus het fijnste van het fijnste. Oh, wat een origineel cadeau. <lacht> Wilt u een kopje koffie? Nee, Nou, dat sla niet op. Alles erin? Ik geef er alles maar in, hoor. Zeg, u woont hier toch wel aardig, hè? Ja. Wij hebben laatst uw show gezien. Mijn wat? Show.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 daar gaat een hoop geld in zitten en wat eruit komt gaat zo naar de belastingen. Ja. Ja, en je bent nou op tournee. Uh, nee, ik mag alles weer hebben, hoor. Ja, maar een stukje cake sla ik niet af. Oh. <laughs> Alsjeblieft, ja. gaat u altijd met de auto op tournee? Op uh... ja, ehm. Nou, de, de ene avond in Utrecht en de andere avond in ja. Doet Doe dat nou met de auto? Nee, dat doe ik met de caravan. Met de kerven? Dat hebben ook Oh, daar gaan natuurlijk. Daar zitten de decors in. De, de, de, de politie. Yeah. Weet wel, de wilde coulissen en de muzikanten zitten zeker wel in de kerven. Oh, alles zit erin, meneer, maar naast de familieleden ook. De hele boel zit erin. Oh. Daarom wordt hij een klein beetje te klein, want het is hard hè? Oh, ja. En dan wou ik hem namelijk van de hand doen, begrijp ik? Oh. En dan wou ik u iets vragen. Ja. Yeah. Heb u misschien interesse aan een vrije kerven in prima staat, zo goed als nieuw en voor een schappelijk prijs? Nou, oh, zeker.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 Oh, dankjewel. je. Hé, ja, hé, hey, ja, hé. Hey, ja. Maar wij hebben toch helemaal geen van nodig? Ja, oh, nee. ah, maar weet u, ik zet hem voor de deur en ik kan u nog altijd kijken. Och, ja! Keken is altijd leuk. Zei de bruid. Nou, dames en heren, ik kom wel terug. En dan breng ik ook, als u het goed vindt, mijn vader mee. Oh, ja, dat is goed, Ja, ik breng mijn vader mee. Dat is leuk, hè? Zeg, is uw vader nou ook in het toneel? Nee, nee, nee, mijn vader... Mijn vader niet. Nee, nee, nee, ook zie je hem aan het toneel. Mijn vader is advocaat. Nee. Met open ogen tuinden we erin. In het verhaal van Ari Pruiselaar.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 In Pruisdel, wel, joh. Pa, met mij! Hoe is dit gegaan, Harry? Oh, fijn, ik ga het hem nog halen, de kerf, en ik wil hem om vijf uur vertonen. Ik heb gezegd dat u meekomt. Dat ik meekom? Vervoer? Nou ja, maar u bent toch veel beter in zaken doen zien? Maar jij hebt toch volgehouden dat je. Ja, ik ben zogenaamd Wim Zonneveld, en denk erop, u bent de vader van Wim Zonneveld. Zeg, en u bent advocaat, hoor, denk erop. Wel ja. Hoe kom ik daarop, joh? Zeg, wacht eens even. Hoe ziet zo'n advocaat eruit? Nou, zie ik het. Aardig bruisel, Ja, nou in. Hé, hier heb je niet meer. Er staat me vaak iets bij. Ik denk eens die zeg, nee, Wacht eens even. Jouw broer Leen, was je getrouwd met mijn zus? Nou ja, We Mijn zwager, Gerrit. Harry. <laughs> weet je nog, je bruiloft. Vind ik Ja, dat nee, was in 1911. 1912. Nee, dat was 1911. Toen was het toch zo mooi vorig jaar, ja. weet je nog wel? Weet je nog, weet. Ja, en nou zijn ze al bij Ja, jongen, zo gaat het. Hier is het. jouw zus. Ja. En toen mijn broer Leen in ja. 1938. Nee, 37. Nee, dat was 1938. Jawel, met die strenge winter. Dat was helemaal geen strenge winter in 1937. Nee, dat nee. was geen strenge winter. Nee. Maar er lag wel snee. Ja, er lag snee. Weet je waarom de snee lag? Ja. Omdat het 1938 was. Ach, maar hoe kom je net toch bij? Het was 1937. Ja, en toen heb jouw familie nog de latafel ingepikt. Ja, dat is toch vanzelf. Het was de laattafel van mijn zus. En jullie hebben de zilver te zitten in nee. gepikt. En de geit. Die geit is de volgende dag weer ja. weggelopen ja. ook. Ja, ja. geen hem Bij zo'n familie. Persoon familie. zo'n familie. Best ook al eerder familie. Zeg, ja. dat, zeg wat noem eens. Zeg dat je dat noem ik? Hagen hm? En een heimel. In een hebbel dat jullie gemaakt hebben om je die, om die laadtafel. Maar dat lag niet ja. enkel dan alleen om de dat oh, nee. Gerrit. Nee. nee. Dat had nee. je nee. toch ook wel? Oh nee. nee, enkel en alleen om die laadtafel. Oh, ja. Heb jouw familie 30 jaar niet omgekeken naar mijn familie? Nee. nee, en wie lacht dat? Nee, nee, aan mij En wie heeft dat nee. geleid? Aan het mij, mij zeker. Ja, zeker. Ach, aan mij. Ach, Ach, en nee. <tiple> ja, mij. Het lag niet enkel dan alleen om die laattafel. Nou, Gerrit lag nou niet weg. We waren nou niet aan het zaken doen, joh. Maar we die laat er van de neerbij daar. Oh, ga je in dat Eh, kindje, kindje, schrik. So. Kinkie, je krijgt het vuilste nietje van me. Nee, Hij niet. Ga naar de Nederlandse bank. Oh, so. laat dat tafel. Nee. Ari, salut. Salut. So. Ik vertrouw die hele zonneveld niet. Oh nee. Hoezo? Waarom niet? Nou, ik ik vond hem zo gek nu. Dat doet hij natuurlijk altijd, dat hij bij zijn vak, dat is niet ja. maar zijn beroep. En dat geleur ja, met die hè? Ja, die kerven, ja. die zit mij ook heel erg te was. En dan komt hij zo meteen met die kerven en zijn vader. Ja, ook als een idioot. Dan moet die vader erbij. Ik ben zo bang dat we geen nee meer durven zeggen. Als we nou eens die kerven op tweedehand zo op kochten, hè? En dan nog een leuk tweedehands hand erbij. Oh, ik word zo bang, jongens. We moeten er iets aan doen, hoor. Ik ga uh, even opbelen. Ja, Ik zal wel even het nummer zoeken. Gaat u Wim wel opbellen? En zeggen dat hij niet hoeft te komen. Nee, ik ga opbellen om te zeggen dat hij wel moet komen, maar zonder kerven. Nee. Ja, ik zal nog even kijken, zus. ogenblikje. Ja, ik heb het. Oh. het nummer van Zonneveld. Ja. Ja, als hij nou maar eh, niet onderweg is, hier naartoe walen, hè? Hier. Ja.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 Zoek eens op waar het rusthuis is. Een rusthuis? Klinkt zo lekker, oh. hè, een rusthuis. Heb er echt een stemming voor een rusthuis. Goedemiddag, ben ik hier terecht bij het rusthuis? Jazeker. Zo, u bent zeker de vader van Wim Sonnenveld? Ik ben de vader van Wim, uh, van ja. bent.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 Nou, mijn zoon is onderweg met de kerven. Oh juist. Yes, ja, ja. U moet weten, uh, we hebben hem gebeld. Oh ja, hebben u, mijn zoon Ari, uh, <coughs> uh, gebeld? Ja, ja, we hebben hem net gebeld. Ja. Zo. Wilt u een sigaar? Ja, nou, dat slaat niet af. Dat is een goed sigaar, zegt. Dat is... zo. Zeggen wie kregen we dat apparaat? Nou, we hebben maar gezegd dat we die kerven liever niet willen. Hè? Nee. We kregen ze secretaresse. Oh, maar die weet nergens van. Oh. Mm, die secretaris weet nergens. van.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 Opa. Oh, dag, opa. Hey, dag, kind. Dag, zus, Dag. Voestemers. Goed. Zeg, Gerrit is net weg. Gaat ik weg? Ja. Oh. Opa, in je eigen oude gala. Gelukkig. Mag ik u even voorstellen, opa, dit is... Hallo. Uh... Hé, hey, dit is de tweede keer vandaag. Dit is meneer Sonneveld, opa, de vader van Wim. Hé? Hey? De vader van Wim... Uh, uh, <laughs> Hij is mijn zwager, Arie Ja, Jij ziet het namelijk zelf. Ik hebben. dacht dat het niet helemaal kruis was. Jij ja, dragerij. waar ik het uh, gestuurd dat het pak gebracht heb, weet je wel. Ja, maar was die Wim Sonneveld dan misschien dat ook... Dat was Wim Sonneveld helemaal niet. Die leek alleen maar op Dat was Wim Sonneveld niet die vanmorgen hier was. Het was een joke. Het was maar een joke. Maar mijn zoon, Arie Pruissel Jr. Junior, die lijkt op hem. Gelijkend zeer op hem. Zo. Jullie hebben helemaal geen gevoel voor u, maar... Helemaal niet. En die zoon van jullie komt straks hier, nou, die zullen wij dan weer buitengewoon warmpjes ontvangen. Nou, je moet hem niet te zwaar vallen, dame. Het was mijn zoon. Jullie zijn oplichters. Ja. Dat was je al met je laartafel. Ja, je laartafel? Ja, zeker kon nee, Je laartafel, want jullie van mijn broer alleen nog gekikken. Je was van mijn broer alleen. Je was van mijn broer alleen. Want je zit, je was van mijn broer alleen en heb ik hem blij van mij Ja, Nee, maar helemaal de laartafel. Nee, helemaal de laartafel. Wie is er een laartafel hier? Laartafel? Ja. Hey, Zeg. Ari. Ja. Weet jij nog? I, en... Jij tof hier. Jij touw. Jij touwtje. Hele bal mijn fiets. Nou, jullie weer. Hebben jullie ook zo zelf gegeven? Maar hoe dan ook? Direct komt die zoon, die andere bedrieger. Ja, nou, laat maar komen hoor. Ik ben niet bang. Neem zo'n af wel. Daar heb je hem. Ja, daar is hij. Zon laten bellen. Nee, doe maar op, laat maar komen. Goedemiddag! Dag, ja. Dag, meneer Sonneveld. Dag. Zo, daar ben ik dan. Ik zou even langskomen om vijf uur voor de kervel. Dat is toch zo? Ja, dat is zo. Ja, nou, daar ben ik dan. Ja, dat zien we. Ja. Ik kom open, ik kom over niet tegen met die vent in te Ja, laat mij maar gaan, Gerrit. Sorry. Zo, zo. Meneer.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 Ja, maar ik misschien wel. Ja, ik helemaal. Alsjeblieft, ik zal het meteen wel... Hé, echt, brood! en als je nog eens een keer terugkomt dan! Nou. nou, schat, brood. Nou, zeg, we zijn nog veel te beleefd geweest. We hadden er meteen erop. Scherz schat, kwaad te worden, hè? Oh, oh, en daar ging Wim Sonneveld. Het huis uitgezet. Buiten op straat liep hij ook nog vol tegen het lijf. En... Hoe is het gegaan? Bedoel u je visite mm. Nou, lollig zeg, woont u er ook? Nee, ik ben alleen maar de buurman. Mooie rusthuis, nou, meer een gestoorde huis. Ach, goeie map. En hoe is het met de caravan gedaan? Oh, ze wou niet eens naar me luisteren, meneer. Oh, dat is jammer, maar uh, ziet u wel dat u het kunt. Wat? schaaf te spreken. Oh, dank u wel. Ja, vanmorgen in bad zei ik toch tegen u, spreek nou beschaafd. Vanmorgen in het bad? Ja, en uw vader, de oude Pruisselaar. Zeg, wacht eens even. Dus ik ben de jonge Pruisselaar en mijn vader is de oude Pruisselaar. Waar kan ik die vinden? Nou, de uitdragerij wat is de uitdragerij? Die weet niet eens wat zijn eigen vader... Huh? Wat hebt u, wat hebt u? Oh, oh, oh. Zeg nou niet, zeg dat het niet waar is. U bent toch niet bij toeval, eventueel de echte wint Ja, die ben ik, oh. eventueel.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 Ja, yeah, ja. Yeah. Goed, ik koep erom, hoor. Ja, ja, ja, ja, kinderen, Het was allemaal mijn idee. Goed, hè? Wat idee? Welk idee? Nou, ik ging naar de Pruiselaars toe. Ik zeg tegen ze... Ga naar zuster Clivea en doe of je Wim van bent. En jullie zijn erin getrapt. met ah, een enig idee. Nou... Wat een enige man. Ja, wat een ellende. Ja. Zeg, we moeten onmiddellijk naar de rijden. Ja. De Pruiselaar, daar hebben ze nog ja. een achterbeet. Schild. Lekker. Black was meteen even begrijpen, zeg, ja. wat streek. En oh, oh. dat is niet kwalijk, meneer Sonneveld, maar wij dachten dat die weer Ik ben zeker boos, boos en razen dat ons. Ik begrijp het allemaal best, Ja, ja, hè? ja, Waar is die oude pruiselaar en die jonge pruiselaar nou? Ik waar weet niet, nou? hier is niemand in elk geval. U, u bent toch wel de echte? Ja, natuurlijk. Ja, dat is ja, toch wel fijn. We hebben iets voor u meegebracht. Ah, kom, kom, op de en ik ben gek op kom. Ik steek hem meteen op. Dat is niet heel, hè. Dat is wel een leuk ja, maar mooie. Ja, oh, ja, Het is eigenlijk de schuld van die buurman. Ja, oh, ja? die woordenvol, ja. dat is onze buurman. Die heeft die Pruiselaars tegen oh. u opgestoken. Oh, dan ja, moet ja. hij er eens flink van langs hebben, die ja. Oh, ja. En zo kwam er eindelijk een eind aan alle misverstanden. Wim Sonneveld vatte de hele zaak gelukkig sportief op. Van de Pruiselaars hebben we nooit meer iets vernomen. En opa, die had nog iets voor me. Een biljet van 10 gulden. Zeg, Ja. Dat moet ik met haar ja, tientje. Tientje. tientje. Tientje. Van het pak van mijn identificatie.